Kasper Meijer met het NOS-journaal. Volgens Israëlische media is het gesteggel tussen Israël en Hamas over de wapenstilstand opgelost. Amerikaanse en Israëlische functionarissen zeggen dat het veiligheidskabinet van Israël morgen bijeenkomt... en dat daarna de hele regeringsploeg stemt over het akkoord. Het zou eigenlijk vanochtend gebeuren, maar dat is dus uitgesteld. Er is nog geen officiële bevestiging van dit nieuws. Het staakt het vuren moet zondag ingaan. Er staat een lange rij vrachtwagens met noodhulp al klaar in Egypte om naar Gaza te rijden. In het centrum van het Brabantse Marhezen is een alcoholverbod ingevoerd. Er mag niemand meer alcohol drinken of open flesjes en blikjes met drank bij zich hebben... Het verbod komt een dag nadat de NS had gedreigd om niet meer te stoppen op het station van Marheze... vanwege aanhoudende overlast van bewoners van een nabijgelegen asielzoekerscentrum. Het alcoholverbod staat daar los van en geldt ook niet rondom het station van Marheze... want dat ligt buiten het centrum. Een leerling van de middelbare school in Slowakije heeft een klasgenote en een lerares doodgestoken. Een andere klasgenote raakte ernstig gewond en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis... De verdachte, een jongen van 18, werd kort na de steekpartij opgepakt. De Amerikaanse regisseur David Lynch is overleden. Dat schrijft zijn familie op Facebook. De regisseur, bekend van de serie Twin Peaks en films als Mulholland Drive en Blue Velvet, gold als een belangrijke, vernieuwende filmmaker. Zijn werk was vaak mysterieus en surrealistisch. Lynch had al langer gezondheidsproblemen. Vorig jaar zei hij in een interview dat hij long had... doordat hij heel lang had gerookt. David Lynch was 78 jaar. Het weer, grijs met vanavond een enkele opklaring. Ook vannacht kans op mist. Minima tussen de plus 3 graden op de Wadden tot min 3 in Limburg. Morgen op veel plekken grijs met een kleine kans op wat zon. Weinig wind en het wordt 0 tot 2 graden in de mist tot 5 graden in de zon.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 Yes or no What's going on Er lopen hier heel veel techneuten rond. Maar uh, vanavond is dat niet het geval. Ja, en uh, dan krijg je zoiets als een koffiezetapparaat. Uh, uh, of beter gezegd een senseo-machine. Die krijg je dan op een gegeven moment niet echt aan de praat. Het uh, uh, tweede uur begonnen we met een Volendams uh, intermezzo. Nou ja, dat wil ik niet zeggen. Blanco met uh, Stranger's Lullaby.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 Het gaat over mij, het gaat over mij. Het gaat over mij, ja, het gaat over mij. Ik hou van de spotlight, houd hem op mij. Houd hem op mij, hou hem van mij. Het gaat over mij, het gaat over mij. Het gaat over mij, je het gaat over mij. Het gaat over mij, het gaat over mij.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 Maar uh, niets is zonder een verleden. Want uh, we hebben natuurlijk ook. Ja, je hebt ook. Uh, ja, in een mag ik vijf... één dingetje zeggen ja? nog? David Lynch is overleden, zag ik net toen ik hier naartoe liep. Laten we het daar ja. eens heel even, even over even hebben. Even kort. Ja. Want ja. David Lynch, dat is, toch, dat is toch echt wel een soort van. Echt een groot iets dat hij er niet meer is. Nee. Een van de grote regisseurs van de laatste 40 jaar, denk ik. Uh, Twin Peaks. Twin daar Peaks, denk ik aan. Elephant Man. Uh, Blue Velvet, Mulholland Drive. Ja, Blue Velvet is ook een uh, hele aparte film. Is, ja, speelt, het allemaal, uh... Uh, wie speelt er daar ook in mee? Zit ik even daar te denken. Uh... Uh, Isabella Isabel Rossellini. Oh, ja. en, uh, jij bent iets en, meer uh, En, en Dennis Hopper. Dennis Hopper. Ja, Dennis Hopper speelt een man die je uh, altijd aan uh, lavendel zit te ruiken. Hm. Als hij het moeilijk heeft.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 Um, want uh, Ruud Houweling is niet alleen muzikant, uh, maar ja, je, ben je, jij bent ook uh, begonnen met een band. Ja, Cloud Machine, ja, natuurlijk. Ja. Ja, uh, uh, en daarvoor natuurlijk in mijn puberteit al... Verschillende uh, bandjes ja, voor Ja, op mijn veertiende ging ik met de, met de bus naar Leiden. Ik woonde toen in Alphen van der Rijn. Mm -hmm. Ik had namelijk een briefje gezien waar de muziekwinkel uh, band zoekt. Uh, gitarist.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 Uh, want hoe is Research uh, destijds bij jullie uh, bij Cloud Machine terechtgekomen? Nou, ik was. Uh, ergens. rond mijn 28ste. Ik, ik had, ik had uh, eerder een, uh, een deal bij Sony. Mm -hmm. in mijn eentje. En dat flopte. Mm -hmm. En daar had ik zo uh, naartoe geleefd. dat ik ik, vond, ik. ik kwam zo van een koude kermis thuis. dat ik dacht ik. Uh, ik moet maar die muziek helemaal loslaten. want dat wordt toch niks. Mm -hmm.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 Mm -hmm. En toen uh, een collega van me, ik werkte toen bij een designbureau als ontwerper. Ik heb kunstopleiding uh, gedaan, kunstacademie, ontwerpen. Mm -hmm. um, die zei, oh, dan, als je een gitarist erbij zoekt, dan moet je research hebben. En uh, nou, toen kreeg ik een telefoonnummer. En uh, een paar dagen later hadden we afgesproken. En hij was een aardige jongen en hij kon goed spelen. En hij had verstand voor goede spullen en hij kon goed geluid maken. Mm -hmm. Wat voor gitaar heel belangrijk is. Um, ja, en toen zijn we eigenlijk begonnen. Dus hij, was, hij is het eerste en ook uh, de...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 Hipper of zo. Oh, ja. qua mensen. Dus het, het, het, het, maar de muziek was de muziek. Dus ja. ik denk. Waar, ja. weet je, ja, ik, ja. Ik, ik, dat is gewoon. Ik trek dat niet. Hm. Ik bedoel. Ja, je loopt over mensen heen. Um, en het gaat om iets heel anders. Het gaat om, uiteindelijk om ja. de muziek. Want daar uh, gaat het om. Wind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 door wat persoonlijke omstandigheden in de familie. En toen dacht ik, ik moet als we de meter die EP maken. Dat kan ik snel en met goede mensen. En uh, daar is Ghostwind uit, Deze versie van Ghostwind uitgekomen. Ja. Dan uh, gaan we hem ook uh, laten horen. Hier is Ghostwind van Ruud Hameling. I'm De wind was dit uh, van uh, Ruud Hameling. Uh, als je dit uh, terug hoort. Ja, ik uh, heb het al een tijdje niet gehoord. Dus nee. ik zat er ook aandachtig naar te luisteren. Ja, en ik zei ook tijdens het nummer. Uh, Komt toch die David Lynch weer even om de hoek uh, kijken. Zit, ja, want dan zit dat, die magie in, ja. zit ja. daar namelijk ook in dit nummer eerlijk gezegd. Als nou, je ernaar nou, nou ja, luistert. Dankjewel. Ja, vind ik wel. Ik bedoel maar. ik Maar hou fantastische wel, muzikanten. Ego Kracht op contrabas. Uh, Rick Cornelis op uh, accordeon. Mm -hmm. En Rob Weidman op drums. En... Uh, we hebben, uh, we hebben dat ook in twee teksten of zo opgenomen. Ja, dus, oh, dat is dus wel, er, dan, dan heb je ook die energie samen, weet je wel. Ja, maar die jongens die jij noemde, uh, die waren ook bij Theater de Liefde. Ja, uh, Klopje de speelden ja, deel klopt, ook mee. Rob ja. Weidman, uh, Egon Gracht. Ja, uh, ja. En er er was een... Rick Cornelis op ja, accordeon. Ja, ja, precies ja, die, uh, die, ja. die, die twee, uh, die drie mannen waren er toen ja, ook bij. Dus, ja, zeker.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 uh, dat is, ja, die EP, dat, uh, je hebt het net verteld, hè, voor de, vanwege uh, wat omstandigheden ja. in, de, in de huiselijke... Nou, niet nou in de huiselijke. ja, mijn vader was als zijn laatste stukje begonnen. En ik ja, wist dat, dat dat een, een fase was waar de focus gewoon even op andere dingen kwam te liggen. Dat gebeurt. Ja. Uh, over je vader gesproken, maar welke rol heeft hij in jouw leven gespeeld? Oeh, ja, enorm uh, natuurlijk. Ja. Zoals denk ik bij heel veel mensen dat is. Ja. Uh, maar mijn vader was... Uh, uh,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 Ja, misschien een beetje te plastisch. Maar het, het, het, het is wel wat het is, toch? Ja. Um, het, je bent ermee vergroeid. En, en daarom uh, duurde, duurde dat ook wel een tijdje voordat dat... Uh, en Misschien is dat wel heel normaal, voordat dat weer uit je systeem is... als, je, als, je, als je iemand overlijdt. Hm. Ja, nou ja, goed. Als ik gewoon naar mezelf kijk. Ik bedoel, ik heb zoiets een beetje met mijn eigen moeder dan gehad. Ja, ja ik, ik heb mijn hele leven eigenlijk gewoon thuis gewoond...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 Want daar kwam dat kantoor op de Herengracht kwam daar ook een beetje op uit. En daar zat op een gegeven moment ook een man. Die zat daar en dat was een brok leidinggevende. En die zeiden ze, nou we gaan hem eens even een beetje plagen. Dus toen hebben ze tegen die gozer van die draaiorgel gezegd. Hé joh, wil je geld verdienen? Waarop die draaihorgelman zegt, nou dat wil ik wel. Dus toen hebben ze hem een tientje gegeven. En toen heeft hij een half uur.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 Nee, dat is... Ik, Heb je dan iets gedaan waardoor je misschien... het draaiorgel element, nou, dacht, element het, nee, kan... Ja, nee, ik dacht als dat... Er moet natuurlijk voordat dat draaiorgel ontstond... Hm? moet er wel iets geweest zijn... Wat, uh, wat de ziel van Nederland ving in klank. Hm -hm. Uh, en ik dacht... misschien is dat wel. Want er zijn ook liedjes bekend. Hè, van uh, die... Uh, oraal over... Hoe zeg je dat? Uh, overgedragen werden. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> uh, ja. um, um, door rondreizende kermissen en zo. Ja. Uh, maar... Ik dacht, als ik nou uit al die omringende landen... die ik net noemde, een klank haal... Mm. en wij zitten in het midden... dan heb ik een aardig palet van instrumenten. Ja, oh, de... En daar ben ik al... daar ben ik gewoon alle liedjes van die plaat mee gaan arrangeren. Ja. En, <tom> en toen... Uh, uh, ja, ontstond daar best wel een soort van... ja... een soort eigen geluid uit. Wat ja. ik leuk vond om te doen. Uh, en dat eigen geluid, uh, dat laat je nu nog steeds uh, horen? Ja, en dat evolueert ook weer... Want, ja.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 En toen was binnen een kwartier was dat liedje er. Hé? Zo ja. snel? Het is dankzij Bob Dylan. Dus uh, Bob Dylan is uh, de grote inspirator... van dit ja. mooie nummer... wat uh, terug te vinden is op Erasing Bountains. En mensen, het is vandaag 16 januari. Maar de lente... is al in aantal. Want ik hoorde Houd de vogeltjes tegen. Ja, precies. Nou, de is aan de langs de... Uh, langs, uh, hoe heet die weg daar? Ja. Richting Hillegom. Ja. Eemsteden. Nou, zoiets, denk ik. Ja. Hier spring will Return. <laughs>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 Hello crows rebuild their clumsy nest and you will see we've got a green te horen uh, ja Ruud want je vertelde tijdens het nummer dat uh, dat je tijdens een optreden uh, dat ook uh, had uh, gedaan ja dat was ik zit al heel lang in een uh, in vriendenkoor met allemaal creatieve mensen in Amsterdam mm -hmm. uh, dat heeft Ricky Cole ooit uh, bedacht ja. uh, die, die leidt dat nog steeds heel, heel erg gaaf in de rode hoed doen we elk kwartaal het begin van een nieuw seizoen vieren uh, sluit ook weer aan bij de lente ja? die straks komt <laughs> ja. um,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 Ik werk heel graag samen met Os Fritz. Dat is een hele bekende, of in ieder geval een hele goede engineer... met wie ik een, een werkrelatie heb opgebouwd uh, de laatste, uh, nou, zeg maar, twintig jaar. Mm -hmm. en um, uh, hij, of, weet je, Toen we daarmee klaar waren, toen zei, ik was samen met Rob Weidman, de drummer. Toen zijn we in uh, San Francisco, uh, Santa Cruz, uh, Los Angeles...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 Maar het was een woordgrapje, want hij bedoelde eigenlijk uh, aanlaten, leave on. En dat ging om een duizend watt lamp die op de binnenplaats stond van die studio, zodat uh, de dakloze mensen die er de hele dag overal waren, niet over de muur heen zouden klimmen. Ja, ja. Dus, dat een... uh, dus je voelt dan een soort onbehagelijk iets. En niet eens zozeer door de dreiging, maar door. Het is iets onwerkelijks. En, en ik dacht, toen zitten ze daar in Amerika niet gewoon in een hele grote pan... Uh, met heet water, zoals die kikkers. Uh -huh. uh, die, niet, die niet doorhebben dat het langzaam aan het koken is geraakt. En niet meer op tijd uitkomen. Het is echt ongelooflijk hoeveel daklozen er zijn. Ja. Uh, het is, en zo uh, stond dit liedje. Ja. Uh, het liedje, heb je niet helemaal alleen uh, gedaan. Nou, uh, uh, inderdaad. Dat ja, komt want... omdat uh, het letterlijk op dat metrostation speelde... waar ik net over vertelde, uh -huh. waar ik die man zag... Uh -huh.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 where to go is thinning out now it's getting late I'm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 Behoorlijk aandacht aan te besteden. Nee, heel fijn, daar ben ik al blij mee. En uh, dat uh, hebben we dan ook bij deze gedaan. Uh, allemaal in het, uh, wat je zegt, het weekend van Eurosonic Noordenslag. Ja, yeah. uh, dus. Uh, Mag je goed, gaat weer we... uit met een liedje van Richard misschien doen. Nee, nee, nee. Oh, nee die jammer. bewaar ik even voor, voor het volgende uur. Ja, nou, top. Nee, want uh, er is nog iets uh, wat aanstaan is. En dat is een, uh, een album release, een debuutalbumrelease album release van Jacob D. Edward.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 Snow this year is localized entirely on my windowsill. It's grown from the beaches and forgotten pens The decaying plants and dirty laundry. Sophie, take me dancing, waltz away, desire. Field. With feces and food packaging, compliments of the parakeets. And Jacob D. work overtaking me, I'd gladly to talk to you again.